Erin stikt je, lijf eiger je in levensschamele ene dat. Buitenlevens opgebouwde fragmenten, myriade uit. Versplinterde je overzeggen. Te meer je hebt niets. Krabbe te weg, gummen te uit. Herroep het dus taak. Begonnen, en is het maar. Naar sporen je je laat onopgemerkt en simpel. Gedachte ondraaglijke, Hun is het. Gedachte onaangename, een alleen niet is het. Te mak gewelddadig te, gedaante verkeerde de in. Terecht kwam moment verkeerde het op. Je wie in, verkeren wilt meer niet, super vandaag vanaf je wie in. Verkeren willen hebt, nooit je wie je vertroetelen, zin je tegen die, mishandelen je die, hebben je oprecht geen die waardevol te gering al die mensen en wie je te veel bent.